9 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Luchtvaarmaatschappij Air France-KLM is in de eerste zes maanden van dit jaar dieper in de rode cijfers beland. Het nettoverlies komt uit op ruim 1,2 miljard euro. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. De omzet steeg met zo'n 5 naar ruim 12 miljard euro. De resultaten van Air France-KLM staan zwaar onder druk door de hoge brandstofkosten... de afname van het vrachtvervoer door de zwakke economie en de concurrentie van prijsvechters. De veiligheid en het toezicht bij chemische bedrijven... moeten onafhankelijk worden onderzocht. Daarvoor pleiten PvdA, CDA en GroenLinks in het AD. Aanleiding voor de oproep is de veiligheidssituatie... bij het tankopslagbedrijf Otviel in het Rotterdamse Botlekgebied. Dat bedrijf werd vrijdag volledig stilgelegd... en dat vinden de drie partijen veel te laat. Volgens de PvdA geven de toezichthouders bedrijven te veel ruimte. In India zijn bij een brand in een trein zeker 47 mensen omgekomen. Er zijn tientallen gewonden. De brand brak uit op het moment dat veel passagiers sliepen. De trein was net weggereden uit de stad Nellore in het zuiden van India. Het vuur blokkeerde een van de uitgangen... waardoor de passagiers naar het andere uiteinde van de wagon moesten vluchten... om te kunnen ontsnappen. Waarschijnlijk is de brand ontstaan door kortsluiting. In Zuid-Holland zijn op een camping in Stolwijk... twee jongetjes lichtgewond geraakt door blikseminslag. Het is een tweeling van acht... Jongetjes werden vanochtend vroeg geraakt door een koperen grondkabel, die uiteenspatte na blikseminslag in een elektriciteitshuisje. Een jongetje kreeg een stuk kabel in zijn rug en zijn broertje raakte gewond aan het hoofd. Twee zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Tennisser Robin Haas is gestegen naar de 33e plaats op de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit. ze verdiende veel punten door zijn toernooizegen... van afgelopen zaterdag in Oostenrijk. Vandaag komt de tennisser voor het eerst in actie in het Olympisch toernooi. haasten zou eigenlijk gisteren spelen. Maar door de aanhoudende regen werd zijn partij tegen de Fransman Richard Gasquet verschoven naar vandaag. Veer dan, vooral in het noorden buien. In de rest van het land opklaringen afgewisseld door wat bewolking. Vanmiddag dan volop zon. In het binnenland stapelwolken en kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen.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 Hele morgen. het is maandag 30 juli. Er vaart een ontslaggolf door Europa. Gaan we zo over praten. Het aantal ontslagen neemt namelijk fors toe. De sportsomerbus rijdt door het land, op naar de markt en de strandwerken. En de rechtszaak tussen Apple en Samsung, de patentoorlog, gaat verder. Hij zei strandwerker, maar ik bedoelde natuurlijk standwerker. Het gaat niet goed met Air France KLM. De halfjaarcijfers laten een flinke daling zien. Een verlies van bijna 1,34 miljard euro. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Luchtvaarteconoom Hans Herkers. Van een heel erg groot uh, verlies. Ik had het niet boven de uh, miljard uh, geschat eerlijk gezegd. Aan de andere kant zie je wel dat het bedrijf op zich uh, uh, eigenlijk best goed, uh, goed, goed, lo goed loopt. Ja, in de zin van dat op operationeel niveau de resultaten zijn verbeterd, maar dat ja, de hoge brandstofkosten uh, mede versterkt door een zwakke euro waardoor de brandstofkosten extra stijgen uh, en de kosten van reorganisatie. En dat zei Hans Heerkens eerder in onze uitzending. hier maakt ook Frans al bekend dat 5000 banen worden geschrapt. Op de beurs reageren beleggers positief op de cijfers. Aandeel Air France KLM opende zojuist zeven 7% hoger, omdat zoals heer Kans ook al zei, het onderliggende bedrijfsresultaat wel verbeterde en de goede kant op ging. Jan Adrians is hoogleraar reorganisatie aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Hallo. Nou, we uh, de, de, praten met elkaar naar aanleiding van de cijfers nu van KLM, maar je ziet het wel vaker in de crisis dat uh, de crisis zorgt voor grote ontslagrondes. Uh, is dat nou de enige oplossing die bedrijven kunnen bedenken? Nee, zeker niet. Ik denk dat uh, uh, ontslagrondes en bezuinigen maar één aspect is van, uh, van reorganisatie. Uh, succesvolle bedrijven, of bedrijven die succesvol reorganiseren, dat zijn bedrijven die uh, met name ook aan de omzetkant het kan zoeken. En ik hoorde net het verhaal over KLM Air France. Uh, ik las vanochtend dat uh, een bedrijf als Ryanair... gewoon haar winstprognose vasthoudt... en uh, dit jaar uh, 400 tot 440 miljoen gaat verdienen. En dan is het natuurlijk interessant... waarom het ene luchtvaartbedrijf wel last heeft van de crisis... en van de brandstofkosten... en het andere bedrijf toch in staat is om, uh, om veel geld te verdienen. Ja, en ik denk dat dat met name aan de omzetkant zit. Ja, wa want wat uh, doen ze daar daarna wel goed of juist niet goed? Nou, ik denk dat men bij Rijn. Wat men bij Rijn R heel erg goed doet, uh, om even de vergelijking te maken, is dat men heel erg op de marketing en op de sales uh, zit en een daadwerkelijk onderscheidend uh, vermogen heeft. Dus hun verdienmodel, businessmodel zoals ze dat noemen, is, is uniek. En uh, zorgt ervoor dat, uh, ja, dat zij uh, met hun operationele activiteiten gewoon in staat zijn om heel veel geld te verdienen. Maar zou dan uh, Frans KLM uh, dat businessmodel moeten kopiëren? Nee. Ik denk nooit dat je een businessmodel van een ander bedrijf zomaar moet kopen. Maar een beetje je laten inspireren erdoor, laat ik het dan maar zo ik zeggen. Ik denk dat dat het goede woord is, inderdaad. Inspiratie en uh, daadwerkelijk op zoek gaan naar de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat ja, de, de reiziger, of dat nou de consument is of een zakelijke klant, uh, niet in een, in een EasyJet-kist uh, uh, stapt of een Ryanair-kist, maar uh, per se met Air France of met KLM wil vliegen? Ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is. Ik denk dat je dat goed zegt inspiratie is dan het, het goede woord. Ja, maar goed, er is natuurlijk ook nog wel een groot verschil. Want uh, Ryanair en EasyJet... die vliegen gewoon niet op routes die niet rendabel zijn. Dat doen grote bedrijven zoals Air France en KLM wel. Want die zeggen dan... nou, dan halen we daar nog wat passagiers op. En die uh, boeken dan bij ons gewoon de grote vlucht. Ja, dat is een, dat is een, een, een afweging die je kunt maken. Uh, ik zelf denk altijd dat je... Uh, als het niet goed gaat met je bedrijf... of dat nou een luchtvaartmaatschappij is... of, of in een andere sector... Dat je jezelf wel altijd de vraag moet stellen, willen we nog wel uh, bezig blijven met de bestaande activiteiten? Want blijkbaar zijn die bestaande activiteiten niet waardecreërend. of niet voldoende waardecreërend, waardoor je in de problemen bent gekomen. Nou ja, ze dus, zijn altijd bang om afstand te, te, te nemen van datgene wat je in het verleden succes heeft opgeleverd. Ik ben bang dat dat het grote probleem is bij heel veel bedrijven die op dit moment uh, in de crisis zitten of last hebben van de crisis, of zeggen dat ze last hebben van de crisis, is dat ze te veel bezig zijn met de successen uit het verleden. En onvoldoende naar de toekomst aan het kijken zijn. Dus onvoldoende bezig zijn met de vraag: waar kunnen we in de toekomst, of vandaag en morgen, ons geld mee verdienen? En wat je nu ziet, is dat de economie vaak als een excuus wordt gebruikt. Als een, ik zou bijna willen zeggen, als een schaamlab voor verslechterde resultaten. Uh, terwijl je gewoon moet kijken: uh, uh, wat zijn nou de werkelijke oorzaken waarom het niet goed gaat? En ik ben bang, dat onderzoek toont dat ook aan. Dat uh, 9 van de 10 bedrijven niet door de crisis of door economische uh, of externe factoren in de problemen komt. Maar dat ze in de problemen komen ja, dat ze hun marketing en strategie uh, niet goed op orde hebben. Ja. En ik denk dat daar ook het werkelijke probleem van veel bedrijven zit. Ja, dus eigenlijk zijn het bedrijven die al veel eerder in de moeilijkheden waren gekomen. Of, of laat ik het anders zeggen, die anders toch wel in de moeilijkheden waren gekomen. Absoluut. Uh, in een economische crisis zie je altijd dat bedrijven die uh, uh, het toch al niet goed deden, die wat achterliepen, dat die juist uh, extra in de problemen komen. Uh, een mooi voorbeeld is ook uh, uh, Nokia. Uh, als je ziet dat Nokia op dit moment uh, ook grote ontslagronden. Uh, terwijl je ziet dat de bedrijven als Apple en Samsung, nou we hadden het er net al over, die zijn in verbetering met elkaar in strijd. Maar dat komt omdat er beide winnaars zijn en die ja, nog meer van elkaar willen winnen. Dus het is interessant inderdaad dat een economische crisis, een vraaguitval... Uh, dat je dan ziet dat eigenlijk de bedrijven die al wat zwakker waren... dat die de problemen komen. Ja, en dan is het natuurlijk prettig om te zeggen... ja, het ligt niet aan mij, maar het ligt aan de externe omgeving. Uh, maar ik ben toch bang dat bij alle bedrijven... die op dit moment in de problemen zitten... Uh, dat het, uh, het echte probleem niet aan de van de buitenwereld komt... maar dat dat interne problemen zijn die aangewakkerd worden... Door externe problemen. Is bijvoorbeeld General Motors een, een, een goed voorbeeld? Kwam een aantal jaar geleden uh, in de problemen. Was de grootste autoproducent ter wereld. Kwam behoorlijk in de problemen. Ging, uh, ging failliet. Maakte een doorstart. En is nu weer een van de leidende uh, autobedrijven. Ja, op zich, op zich is General Motors een, een, een goed voorbeeld. Ik moet wel zeggen dat General Motors natuurlijk door uh, uh, staatssteun overeind is uh, gehouden. Maar je ziet wel dat uh, General Motors eindelijk voor het eerst in 10, in 15 uh, jaar. Uh, aan het echt fundamenteel aan het reorganiseren is en echt zichzelf vra de vraag aan het stellen is ja, met welke auto's, welke modellen gaan we het nu maken? En de jaren daarvoor uh, ja, kwakkelden ze maar een beetje vooruit. Ik vind zelf Ford ook een heel goed voorbeeld. Die hebben op eigen kracht heeft Ford in Detroit een turnaround uh, doorgevoerd. En uh, ja, lijken nu op weg om, uh, om weer helemaal boven Jan te komen. Dus dat zijn wel goede voorbeelden inderdaad. Ja, en misschien kunnen de, de Franse autobedrijven daar een voorbeeld aan nemen. Ik denk dat zij heel goed daar naar moeten kijken. En dat ze met name ook naar bedrijven als BMW en Audi moeten kijken. Zelfde verhaal. Uh, in dezelfde week waarin uh, de Franse autobedrijven kommer en kwel aankondigen. En de overheid uh, op een schandalige wijze, vind ik, uh, uh, de Franse auto wil gaan promoten. Dat de Franse overheid. Uh, zie je dat bedrijven als BMW en Audi gewoon... Autonoom, eigenstandig, uh, uh, met uh, een goe goed merk, go goede uh, uh, marktdoelstellingen, uh, ook in Azië actief, in staat zijn om gewoon wel veel geld te verdienen. Ja, durft u het aan om te zeggen welke Nederlandse bedrijven eigenlijk nu gewoon uh, ja, uh, in innovatief zouden moeten zijn? Um, dat vind ik altijd een lastige. Laat uh, ik het zo zeggen. Ik denk dat uh, uh, de, het faillissement van Selectis en de overname, ik denk dat. Uh, ...op korte termijn ongetwijfeld selecties en de slechten uh, weer goed gaan draaien. Ik denk wel dat zij fundamentele vragen moeten stellen over het verdienmodel op lange termijn. Bijvoorbeeld als gevolg van de e-books. Uh, zelf vind ik TomTom Tom een goed voorbeeld. Uh, zij kwakkelt een beetje, of nou kwakkelt fors. Maar je ziet toch dat ze nu uh, echt aan de vraag aan het stellen zijn... ...kunnen wij op lange termijn nog met de TomTom navigatiesysteemjes... Uh, ...of systemen, de kastjes, kunnen wij ons geld blijven verdienen... Of moeten we naar andere verdienmodellen? En je ziet dat zij nu bezig zijn met, met uh, fabrikanten om het meteen in de auto in te bouwen. Maar ook de deal met Apple dat vind ik wel een heel goed voorbeeld van een bedrijf... wat, wat zich in ieder geval realiseert dat er echt fundamenteel iets moet veranderen. Dus ik heb daar wel goede hoop dat zij de goede kant op gaan. Meneer Adriaanse, ik dank u wel voor het gesprek. Ja, u ook bedankt. Goedemorgen. Jan Adriaanse was dat hoogleraar reorganisatie aan de Universiteit van Leiden. Dan naar Syrië, want het hele weekend door is er heftig gevonden, gevochten... tussen opstandelingen en het Syrische leger in Aleppo, de grootste stad van Syrië. Het laatste nieuws is dat een deel van Aleppo weer in handen is van Assad. Wie de overhand heeft, is verder nogal een beetje onduidelijk. Dat komt omdat de berichten die naar buiten komen moeilijk te controleren zijn. Maar dat de oude handelsstad toneel is van zware gevechten, dat staat vast. Zaterdag begon het Syrische regeringsleger een offensief, zo melden de opstandelingen. Deze activisten van de oppositie in Aleppo vertelt over de aanvallen van de regeringstroepen. meg on a very low altitude over many Er scheert een gevechtsvliegtuig over de stad en veel buurten worden door helikopters gebombardeerd, aldus de activisten. Correspondent Sander van Hoorn volgt de strijd vanuit Beirut. Het is een guerrillaoorlog oorlog in uh, grote wijken in die stad. En uh, hoe dat verloopt, dat gaat straat voor straat, huis voor huis. Uh, Syrische luchtmachten, die doet eraan mee. Het is een, een vreselijk beeld, voor zover je het kunt beoordelen. Er komt van alles binnen op YouTube. Uh, je wordt er niet vrolijk van omdat grote delen van de stad in de gevechten worden betrokken, beginnen inwoners de stad te ontvluchten, zo beschrijft CNN verslaggever Ivan Watson, die in Aleppo was begin dit weekend. You've ziet seeing all the disturbing signs of a, of a city that's uh, under siege or of at the very least at war. You see the signs of uh, trucks loaded with mattresses and belongings and, and children and, and and women as people are clearly trying to get out of the hot spot. Terwijl in zijn eigen land de gevechten doorgaan, is de Syrische minister van buitenlandse zaken op bezoek in Iran. Daar laat hij weten dat het regime de opstandelingen de stad uit zal vechten, net zoals ze dat in Damascus hebben gedaan. They plotted for a battle they called Greater Damascus and mass groups of armed terrorists for it. But they smashed in less than a week so they moved to Aleppo. De opstandelingen hebben minder sterke wapens dan het Syrische leger. Vandaar dat ze het buitenland dit weekend opriepen hun wapens te sturen. Kleine lichte wapens die zijn er genoeg. Ze hebben met nadruk gevraagd om, om wapens waarmee je vliegtuigen, helikopters en tanks te lijf uh, kunt gaan. Uh, dat, dat is lastig. Het Westen is nog altijd huiverig om uh, heel direct wapens te leveren. Want aan wie geef je dat dan? Hè? De oppositie. Maar wat gaan ze er daarna mee doen? Rusland is daar nog altijd mordicus tegen. Die zegt, ja, op het moment dat je die gaat bewapenen, dan gooi je echt alleen maar olie op het vuur. Ondanks het tekort aan wapens zijn de opstandelingen bereid te vechten tot het eind, merkt Watson die er een paar gesproken heeft. They see this as the battle for Syria now. If they can take the largest city, the commercial hub, they feel that they can uh permanently incapacitate the Syrian regime. Ze zien dit als het gevecht om Syrië. Als ze Aleppo in handen krijgen, dan kunnen ze ook de rest van het regime neerhalen. Bijdrage over Syrië was van onze buitenlandredactie. Gekluisterd aan de buis dit weekend. Hoeveel kijkers trokken eigenlijk die Olympische Spelen de eerste twee dagen? Dat doen we straks en dat andere doen we niet, want u kunt gewoon doorrijden. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Bert van Sloten. Ze is Alvaras en Shirley Goodman, oftewel Shirley Company. Ach ja, jongens waren wij. Shame, shame, shame. 1974 was het. Voor het eerst in Nederland, maar vooral bekend van de filmmissie De Cannonball Run. Een cross country race. Maar ditmaal gaat hij van Zwolle naar Valentia. Verslaggever Mino Remmers zag zojuist de laatste deelnemers van deze vijfdaagse rally vertrekken. Deze <tie> Succes met de. Rij voorzichtig en tot vanavond. Ja, Goed, oké, okay, we hebben er zin in. Ja? Ja, ik helemaal. Waar rijdt u in? We rijden in een Mazda MX-5. Dat zegt mij niks, maar het is een rode auto. Cabriolet het ziet er een beetje sportauto-achtig uit. En u zit achter het stuur, dus wat moet u nou doen? Ik navigeer. Dus ik, uh, ja, ik geef hem instructies. Het leidt bij puzzelroutes nog wel eens tot gigantische ruzies, hè? Dat is ook zo. Maar daarom is een cabrio handig. Dan kun je de mensen zo uitzetten. Dat is, uh... Nou, dat is een leuk vooruitzicht, hè? Ja, het, is, het, is een, het wordt een spannende rit, in meerdere opzichten. De cannonball Run. Zeg, hebt u nog ook de opdrachten al? Ja, die hebben we al. Die hebben ja? Wat, geef nou eens een voorbeeld van zijn opdracht. Maak een foto van twee teamleden voor deze tank. Die staat in een Belgische plaats. De nagedachte is van de bevrijding 10 september 1944. Dat soort puzzelvragen. Ja, ik zie inderdaad een foto van een. Uh... Bastogne, denk ik. Ja, Bastogne zou het kunnen zijn. Daar komt u langs. Hè? Weg ja. naar Nancy's de ja. eerste stop. Ja, daar komen we zeker langs. Dus, uh... Maar wij moeten een beetje weg vanaf... Ja, u moet weg. ja. De 27 MC-bak staat aan, zie ik. Nou, succes! Hoor, dankjewel. Hoi hoi. En daar gaat team toch Goeie reis naar Valencia. Ondertussen. De film komt uit de jaren 80 en daar zitten ze ook in, hè? zoals jullie eruit zien. Precies. Ja, wat, wat, Vertel even, in de film zijn wij de priesters. Wij zijn uh, Dean Martin en Sammy Davis Jr. Het was een comedyfilm uit de jaren 80. Toen was het een soort illegale race waarbij het om een groot geldbedrag ging. Dat is nou niet natuurlijk, hè? Ja, dat uh, is een beetje een tegenvaller, ja, inderdaad. 1000 ja, euro. Ja, dan mogen... de kosten zijn hoger misschien. Dat, dat kan je zeggen, denk ik, ja. ja. En ik zie ook de, de ketting omhangen. De rozenkrans. Ja. Hadden wij ons ook zelf bijna nog in vergist. We zeiden we willen graag een kettingtje met een kruisje eraan. Toen werd ons vrij snel gezegd dat het een rozenkrans was. Toen zeiden we nee, we willen een kettingtje met een kruisje eraan. Ja, zeg en hier, uh, met welke auto gaat u? Wij rijden met een uh, BMW 328. Met ook weer een kruisje erop, zie ik. Ja, ja, ja het moet in het thema blijven. Hè? Waarom doet een mens mee eigenlijk? Voor de lol is dus een keer wat anders dan in het vliegtuig stappen en naar een zonnige eiland gaan. Ja. Dus, en en wat, wat, hoe kennen jullie elkaar? Wij zijn broeders. Oh natuurlijk. Oké, Ook in het echt. Ja. En nu ook als broeder-priester. <laughs> ja. En welke broeder navigeert? Uh, het eerste stukje gaat uh, de jongste broederen doen. Aha. Helaas. Nou ja, goed en met hulp van God. Onze co-piloot. Moet de goede route te vinden zijn. Zo is dat. Het is echt een oud modelletje denk ik, hè? Ja, een 360er. Ik zie het, ja, het is Herbie hè, uit de film. Maar het is een kever met het dubbele achterruitje. Ja, dat, is een... dat zijn de zeldzame, hè? Ja, maar uh, het is een brilkever, maar oorspronkelijk niet. Dus we hebben het voor een achterraam uh, is erin gezet. En dat is van een 51er. De hutkoffers staan achterin de Herbie. De stickers zitten erop, het portier kan dicht. Oh, ho, oh, wacht, ho. Oh. Zeg, de achterklep staat nog open. Ik zal hem zo'n tik doen. Je ja. moet toch dicht? Nee, dat is de koeling. Er zit een uh, zwaardere motor in. Dus anders wordt steeds. Daar Daarom moet ik met een open klep rijden. Ja. En helemaal naar Valencia. Helemaal naar Valencia. Ik wens u alle sterkte. Ja, dankjewel. Ja, met open achterklep dus. De reportage was van Mino Remmers. Die blijft trouwens hier, hoor. <Klacht> Ruim 1,8 miljoen mensen zagen Marianne Vos gisteren... na goud fietsen naar de zilveren zwemrace van de Estafette-dames. Kijkers zelfs 2,1 miljoen mensen. Paul Hek, kijkcijferspecialist bij de NOS in de studio. Paul, um, is dat veel? Ja, dat is, uh, dat is, dat is zeker veel. Vooral uh, uh, de overwinning van Marianne Vos is door heel veel mensen bekeken. Als je bedenkt dat het gisteren echt een prachtige dag was... Uh, heel mooi weer, overdag in de middag werd het uitgezonden... dan is 1,8 miljoen uh, kijkers gemiddeld voor die hele afstand heel veel. En als je kijkt, op het moment dat Marianne Vos uh, finishte, zaten er zelfs 2,3 miljoen uh, kijkers voor de buis. Dus uh, hartstikke dat, goed. Dat hebben heel erg veel mensen gezien. Ja. En ook op zaterdagavond zijn er dus heel veel mensen gaan kijken. Ja ook, inderdaad. Toen, uh, toen was de meest bekeken afstand, uh, de, het zwemmen, 2,7 miljoen uh, kijkers hebben toen, uh, hebben toen uh, het, het zwemmen bekeken, dus dat, uh, dat werd gewoon ook heel goed uh, bekeken. Er zit één klein dipje bij, bij Marianne Vos, dat is op het moment dat de televisie besloot om even de ster uit te zetten. Even, uh, even eruit voor de ster, helaas, ja. ja. precies, ja. want uh, toen zijn natuurlijk veel mensen even gaan kijken of op, op een andere zender uh, die uh, ceremonie uit werd gezonden, maar we waren op tijd terug natuurlijk. Ja. En dan ja. komen de mensen ook weer, komen terug. Mensen ook weer terug. Ja, ja die ja. wilden toch weer in het Nederlandse commentaar er dan bij horen. Maar wat kunnen eigenlijk over het algemeen zeggen. Is de uh, belangstelling voor de Olympische Spelen groot op televisie? Ik vind van wel. Het is, uh, er wordt heel goed gekeken. Het begon eigenlijk al uh, met de opening dat had 2,8 miljoen uh, kijkers gemiddeld en als je dan op die avond kijkt, prachtige opening, het duurde best wel lang voordat de, de Nederlandse sporters uiteindelijk in beeld waren totdat die te zien waren op televisie keken er toch nog uh, op dat moment zo'n 3 miljoen mensen om tien voor half één uh, avonds. Dus dat is, uh, om tien voor half één nog 3 ja, miljoen mensen ja, die wakker ja, ja, waren? Ja, die nog even wachten op, uh, op de Nederlandse sporters. Daarna gaan er wel wat mensen naar bed maar dan later zit het nog steeds rond de Anderhalf, twee miljoen kijkers, en dat neemt dan wel langzaam, langzaam af. Dus die opening werd al heel goed bekeken. Uh, ja, uh, andere afstanden worden, andere, andere sporten zijn ook heel goed bekeken. Uh, Studio Sports in ons leed Night programma doet het eigenlijk ook heel goed. Gisteravond 2,1 miljoen kijkers. Dat is strikt genomen van deze sportzomer de meest bekeken, meest bekeken uitzending. Dus uh, nou, ja, het gaat eigenlijk heel erg goed. Qua ja, en als je, uh, kan je het afzetten? Ik weet, afzetten, ik weet niet of je die cijfers hebt tegenover bijvoorbeeld de commerciële. Want die hebben ook uh, zo'n dergelijk programma vanuit, uh, uh, vanuit Londen. Uh, ja, dat is even lastig. Ik, ik, ik kan het wel zien. Uh, maar maar gezien, aangezien wij, wij, wij veel livesporten uitzenden... en ook bijvoorbeeld tijdens de opening... ja, kijken uh, veruit de meeste kijkers toch naar, uh, naar, naar Nederland één momenteel. Ja. Ja. En is het meer dan uh, bij de vorige Olympische Spelen? Valt daar uh, iets over te zeggen? Dat is, ook, dat is ook lastig te zeggen. Door, door het tijdsverschil heb je vooral de, de, de livesporten... worden op hele andere momenten uitgezonden. Dus uh, als ik hem kijk met vergelijking met, uh, met, met, met Peking... ja, dan kan ik heel moeilijk een exacte vergelijking maken op, op dit moment. Mm -hmm. Dus dan moet ik eigenlijk heel veel afwachten tot de hele spelen voorbij zijn. En dan kan ik een beetje een probleem overzicht we, geven. Laten we zeggen het ja. overzicht inderdaad ja, geven. Valt er ook iets te zeggen over, want we, we hebben het nu over de televisie. Maar heel veel mensen kijken volgens mij ook gewoon, omdat ze een favoriete sport hebben... die op dat moment niet wordt uitgezonden op tv, via een van die twaalf livestreams. Uh, wordt dat goed bezocht? Klopt. Ik, uh, ja, ik moet je helaas daar teleurstellen <lacht> dat, ik, dat, dat ik je dat ook later uh, <lacht> zou kunnen geven. Maar uh, ik heb het idee dat het heel erg goed gaat. Maar ik moet, uh, voor de exacte cijfers zou ik er nog even goed moeten ja. kijken. Zijn er zeggen sporten waarvan jullie nog heel erg veel verwachten, gewoon, bijvoorbeeld de koningsnummers dat daar uh, heel veel kijkers naar komen? Over het algemeen vooral uh, wat, je, wat je vaak ziet, de sporten waar, waar we, waar we uh, goede Nederlandse prestaties verwachten, dan zal je zien dat dat vaak gewoon, gewoon veruit de meest bekeken, uh, meest bekeken sporten zijn wat dat betreft zijn we als Nederlanders best chauvinistisch en zien we graag onze eigen Nederlanders goed presteren dus dat worden, ja, dat worden gewoon de klappers over het algemeen. Het was in ieder geval een gouden weekend uh, niet ja. alleen voor Marianne Vos, maar ook voor de kijkcijfers. Ja. Paul Hek, dankjewel. Geen dank. De grote schoonmaak in de rijk Kanalen eiland is vanochtend begonnen. De komende weken worden woningen waar asbest is gevonden gesaneerd. Marion van de Voort is van de gemeente Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er vandaag gebeuren? Vandaag uh, worden twee portieken en een balkon van één uh, flatwoningblok uh, schoongemaakt aan de Marco Pololaan En uh, nou, dan wordt morgen bekeken of dat ook echt allemaal goed is. Want dat moet allemaal volgens normen en procedures wordt dat nog een keertje helemaal onderzocht. Om te kijken of het ook echt schoon is. En uh, dan kan uh, Mitros een begin gaan maken met uh, het terugbrengen van bewoners naar hun woningen. Ja, Mitros is uh, de woningcoöperatie. Dat is de woningbouwvereniging, ja. ja. Uh, nou moet ik zeggen twee portiek en een balkon. Dat klinkt in mijn oren niet veel, maar de, de, de, praat me eens bij. Is dat wel veel? Uh, de, de, ja, alles is te veel natuurlijk, maar dit gaat om één uh, woningblok. En uh, dat zijn de enige plekken waar iets gevonden is. Alle woningen waar Mithros in kon zijn ook uh, uh, bemonsterd. En uh, daaruit blijkt dat de bewoners nadat het schoongemaakt is en ook goedgekeurd is die schoonmaak weer terug zouden kunnen. Dus ja. dat is waar Mitros in de loop van deze week mee gaat beginnen. Ja. Maar we zullen eerst zorgen dat alle bewoners hun uh, meetresultaten echt uh, persoonlijk ook te horen krijgen. Ja. Dit is de Marco Polo laan. We beginnen het zo langzamerhand in Helden. Nederland uh, yeah, staat te ja, kennen. <laughs> ja. Ja. Dan hebben we hebben nog de Steenlila. Um, ja. Wanneer wordt die uh, schoongemaakt? Dat uh, kan ik op dit moment nog niet vertellen. Daar, uh, worden de laatste uh, monsterresultaten worden daar nog geanalyseerd. Dan moet er een plan gemaakt worden van hoe kan dat schoongemaakt worden... op de meest veilige en goede manier. Dat moet door de arbeidsinspectie worden goedgekeurd. En daarna zullen we dat ook eerst met de bewoners gaan overleggen... voordat dat uh, verder gaat. Ja. Maar we willen het wel natuurlijk allemaal zo graag zo snel mogelijk. Ja, maar het moet zorgvuldig is, gebeuren. Is de, ik bedoel, je moet natuurlijk zorgvuldig en allerlei dingen inbouwen... maar is er een beetje te aan te geven van hoe lang die schoonmaak nog uh, gaat duren? Nou, Alles bij elkaar zal het nog zeker enkele weken gaan duren. Nog enkele weken. En de eerste bewoners kunnen wellicht van de week, als alles is goedgekeurd, terug naar hun huis. Ja. Nou, helder. Dank u wel. Mijn van der okay. Voort van de Gemeente Utrecht. Radio 1. Het NOS-journaal. Aleppo weer in handen van regeringsleger, zegt Syrische staatstelevisie. En kamervragen over dure medicijnen. Het is half tien. Ik ben Mark Visser. Goedemorgen. Een belangrijke wijk in de Syrische stad Aleppo zou weer in handen zijn van het regeringsleger. Volgens de staatstelevisie hebben de troepen van president Assad alle opstandelingen uit een wijk in het centrum verdreven. Een officier van het leger zei dat het over een paar dagen weer rustig is in de grootste stad van Syrië. De opstandelingen zeggen juist dat zij nog steeds de controle hebben over de wijk. Verlies van luchtvaartmaatschappij Air France KLM is het afgelopen half jaar verdubbeld. Het komt uit op ruim 1,2 miljard euro en dat is even schrikken, zegt luchtvaarteconoom Hans Herkens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 Nou, wel steeg de omzet van Air France KLM met zo'n 5 naar ruim 12 miljard euro. D66, PvdA en de SP willen duidelijkheid over de kosten... van medicijnen voor stofwisselingsziekten. Gisteren bracht de NOS een advies van het college van zorgverzekeraars naar buiten. En daarin staat dat medicijnen voor mensen die lijden aan de ziekte van pompen... of de ziekte van Labrie niet meer worden vergoed moeten worden. De kosten die staan niet in verhouding met de gezondheidsverbetering die het oplevert, zegt het college. Volgens SP-Kamerlid Leijten mag geld nooit een reden zijn om medicatie te onthouden. Ik denk dat we niet moeten zeggen tegen patiënten in Nederland... u bent te duur en daarom krijg je geen behandeling. Dus ik ga de minister vragen hier afstand van te nemen. De kosten kunnen per patiënt oplopen tot tonnen per jaar. Deze 6-Kamerlid Dijkstra wil weten hoe dat komt. Ik begrijp heel goed dat voor zo'n medicijn er misschien wel miljarden moeten worden geïnvesteerd om het überhaupt te kunnen ontwikkelen. Maar de vraag is of het dan jarenlang zo duur moet blijven. Daar geloof ik niks van. Overigens betekent het advies niet dat de medicijnen vanaf nu niet meer worden vergoed. Daar gaat de minister over. Romeinse president Bassescu hoeft nog niet op te stappen. Bij een referendum over zijn afzetting kwamen niet genoeg kiezers op dagen. Minstens de helft van de stemgerechtigden was nodig om Bassescu naar huis te sturen. Maar dat aantal werd niet gehaald. Volgens Bassescu omdat hij heeft opgeroepen tot een boycott. Maar daar twijfelt correspondent David-Jan Godfra aan. Zegt niet dat dat nou zoveel te maken heeft met de oproep van, van Basescu om niet te komen. Maar veel meer vanwege de desinteresse van de, van de, van de Roemeense bevolking. Die doodziek is van alle politieke ruzies. En uh, ja, tegelijk ziet dat, er, uh, dat de situatie in het land heel erg slecht is. En dat er door al dat ge politieke gekrakeel niks gebeurt. Het premier Ponta was het die een afzettingsprocedure tegen de president begon. Linkse Ponta en centrumrechtse Bassescu die liggen al een tijd in de clinch over de bevoegdheden van de president. In Utrecht, in de kanale worden wordt de Marco Polo-laan schoongemaakt. In de wijk ligt asbest op straat en portieken. Dat kwam vrij bij de renovatie van een flat. Het is de bedoeling dat de bewoners van de Marco Polo-laan eind deze week terug naar hun huis kunnen. Bewoners van de Stanley-laan, waar ook asbest is gevonden, die kunnen voorlopig nog niet terug. Burgemeester Wolfsen heeft gezegd dat alle wijkbewoners het saneringsplan voor hun huis mogen inzien als dat klaar is. Zo kunnen ze zelf zien hoeveel asbest er bij hun huis is gevonden. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend komen vooral in het noorden stevige buien voor met kans op onweer. In het zuiden is er veel ruimte voor de zon. Vanmiddag schijnt de zon en zee volop. In het binnenland zijn er veel stapelwolken en is er kans op een bui. Het wordt 18 graden op de wadden tot 20 in het zuidoosten... en er staat een vrij stevige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wordt het in het binnenland grotendeels droog... terwijl de kans op een bui aan de kustgebieden juist toeneemt. Het koelt af naar 13 graden aan zee en 10 in het binnenland. Tegen de ochtend volgt in het zuiden wat regen. Morgen zijn er in het noorden eerst nog zonnige perioden, maar al snel raakt het overal bewolkt en valt soms wat regen of motregen. Er staat minder wind dan vandaag en met 19 tot 21 graden wordt het iets warmer. Woensdag wordt het met maximaal rond 25 graden zomers warm, maar er is dan aan het eind van de dag kans op stevige regen- en onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie staat een file op de A2 Den Bosch richting Eindhoven... tussen Bokstel Noord en Bokstel 2 kilometer door een geschaarde auto met caravan. De rechte rijstrook is daar dicht. NOS, het Radio 1-journaal. In Australië begint de rechtszaak tegen de Nederlandse toeriste Linda Huiskamp. Ze wordt ervan beschuldigd dat ze een dodelijk verkeersongeluk heeft veroorzaakt. Haar vriendin, die naast haar zat, die kwam bij de botsing om het leven. Correspondent Robert Portier volgt de zaak in Australië... in het zuidwestelijk deel van Australië. Robert, vanochtend verscheen ze voor de rechter... en dan vraagt de rechter of ze schuldig is of niet. En wat heeft ze daarop gezegd? Nou, daarop antwoordde ze eigenlijk heel duidelijk niet schuldig. En waarom ze dat eigenlijk doet, dat is natuurlijk de grote vraag. Blijkbaar vindt ze dat haar niets valt te verwijten. Maar van tevoren had de aanklager al wel aangekondigd dat als zij zich schuldig zou laten verklaren, uh, dat zij dan in ieder geval eraf zou komen met niet meer dan een boete. En ik weet natuurlijk niet of ze uh, alle voor's en tegen's rationeel heeft afgewogen en heeft gezegd, nou, ik denk dat ik wordt vrijgesproken, of dat het ook misschien een eerkwestie is. Ze vindt gewoon dat ze niks verkeerd heeft gedaan en daarom volmondig niet schuldig gepleit. Want wat is haar verdediging? Nou, de aanklacht is dat zij een stopbord heeft genegeerd... en dat ze te hard kwam aanrijden op de kruising waar ze had moeten stoppen. Nou, de verdediging komt er eigenlijk op neer dat dat stopbord niet goed te zien is... dat dat verborgen is achter een boom... en dat op het moment dat je het wel kunt zien... dat het dan te laat is om nog tot stilstand te komen. En dat ze dan ook te hard heeft gereden... ja, dat heeft te maken met het feit dat ze niet voldoende tijd heeft gehad... en niet voldoende ruimte heeft gehad om helemaal tot stilstand te komen. Ja. En um, hoe is ze er trouwens onder? Hoe zit ze erbij, die rechtszaal? Nou, ik stond vanochtend voor de rechtbank en toen ze aankwam lopen vroeg ik haar hoe het met haar ging. Ja, ze kon eigenlijk niet antwoorden. Zo vol zat ze met emoties. De tranen stonden in haar ogen. Ook in de rechtszaal zelf. Het Merk je dat ze heel erg zenuwachtig is. Ja, niet zo gek natuurlijk. Maar ze zit voortdurend met haar handen te spelen en een beetje te wrijven om zich heen te kijken. Dus het is een, een emotionele kwestie. Niet alleen voor haar trouwens, maar ook voor haar vader. Uh, want die is ook overgekomen vanuit Nederland. Zit achter haar in de rechtszaal. Maar vanochtend vlak voor de rechtszaak begon, vroeg ik eventjes hoe het nou eigenlijk met hem, maar vooral ook met Linda ging. Ze was uh, opvallend uh, rustig. En, uh, terwijl ik uh, de laatste weken wel een hele heel, uh, emotioneel wisselende Linda zag. En uh, ja, nu, nu, nu ff, ja, op een of andere manier was ze opvallend rustig, toch wel. Ja. Ik kan me voorstellen dat ook al door uh, jou als vader een hele hoop emoties gieren op dit moment... De afgelopen weken eigenlijk veel meer en opmerkelijk, ik, heb zelf ook, ik voel me eigenlijk ook best wel rustig. Ik denk dat gaandeweg de week de spanningen wel op zullen lopen, maar ja, nu, nu ja, het moet het gebeuren en er is een soort berusting, ik weet niet wat het is. Want berusting waarin? Er is nu geen weg meer terug? Er is geen weg meer terug en nou ja, we, we verlangen eigenlijk naar duidelijkheid. Ook al? zou dat slecht kunnen uitpakken? Ook al zou dat slecht kunnen uitpakken, want uh, wat dat betreft, uh, ja, daarom zijn we hier. Uh, nou ja, daarom zal het van de week ook wel uh, de spanning wel stijgen. En, uh, maar uiteindelijk hebben we er wel uh, vertrouwen in. Misschien komt die rust ook wel daar vandaan. Je bent afgelopen zaterdag aangekomen. Ja. Wat zeg je tegen elkaar op zo'n moment? Ja, niks. Gewoon uh, elkaar uh, ja, omhelzen en uh, elkaar en vasthouden. Want uh, de, de, dat is het gemis uh, als je vier, vier maanden thuis bent. Ja. En, en helpt dat? Merk je dat ze daardoor rustiger wordt, ja, zich zeker. meer ontspant? Jazeker, ja, dat is uh, ja, van beide kanten. Dat, uh, ja. Zo geef je elkaar de steun. Dat gaat goed. Dat was de vader van Linda Huiskamp. Robert, um, hoe lang gaat het proces trouwens duren? Nou ja, er staat uh, vijf dagen voor dit proces. Op dit moment zijn, is men eigenlijk bezig met het bepalen van uh, wie er in de jury moet zitten... Uh, en of de zaak eigenlijk echt wel ontvankelijk moet worden verklaard. Nou, het lijkt erop dat dat wel gaat gebeuren... en dat het dan morgen inhoudelijk echt van start gaat. Uh, vrijdag zouden wij waarschijnlijk een uitspraak kunnen verwachten. Robert Portier spreken we hier dan weer. Mitt Romney, de republikeinse kandidaat bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen... heeft tijdens een bezoek duidelijk gemaakt dat hij vierkant achter Israël staat. Als het aan hem ligt, wordt Jeruzalem erkend als hoofdstad... en wordt de Amerikaanse ambassade daar ook gevestigd. Correspondent Monique van Hoogstraten volgde zijn bezoek. Oude vrienden zijn we, zei Ronnie. En Netanyahu vleide: Jij bent zo jong gebleven. Een vriend van jou, het was de introductie tot een vriend van Israël. Die boodschap klonk de hele dag door op alle plekken die Romney in Jeruzalem bezocht. Hij toonde compassie met het Joodse lijden. Niet alleen in een ver verleden, zei hij, maar ook nu lopen Joden nog steeds gevaar. En hij doelde ongetwijfeld op de recente aanslag in Bulgarije. En kwam daarna al snel uit bij Iran. Een bruut, bloody regime, brutal record. Israël heeft het recht zich daartegen te verdedigen, ook met een aanval. Een bijna nog groter blijk van vriendschap. Hij noemde Jeruzalem onomwonden de hoofdstad van Israël. Internationaal zeer omstreden, omdat Oost-Jeruzalem door Israël bezet is... en de Palestijnen dat als de hoofdstad van hun toekomstige staat claimen. De Palestijnse kwestie stond laag op zijn agenda. Dat is ook geen onderwerp waarmee hij in de VS-kiezers kan winnen. Eén ontmoeting was er aan de Palestijnse kant met premier Fayyad en geen persconferentie na afloop. Meer aandacht was er voor zijn bezoek aan de heiligste plek van Jeruzalem, de Klaagmuur. Hij stak, zoals het gebruik is, een briefje tussen de oude stenen. Hoog boven zijn hoofd, alsof hij bang was dat iemand het zou lezen. En dat leek niet ten onrechte, want even later, toen de hele delegatie vertrokken was... stond een orthodoxe man een briefje te lezen dat hij net uit de muur had gehaald. Nee, zegt hij, deze is niet van hem, van Romney. Deze is in het Hebreeuws. Goed luk, wenst even later een bezoeker van de klaagmuur Romney in het voorbijgaan toe. Straks, weer thuis in de VS, zal blijken of zijn liefdesbetuiging aan Israël... zijn campagne voor het presidentschap goed heeft gedaan. Het verslag was van Monique van Hoogstraten. Apple en Samsung die zien elkaar vanaf vandaag in de rechtszaal. Volgens kenners is het de rechtszaak der rechtszaken in de onderlinge strijd. De grootste fabrikanten van smartphones voeren al een tijdje een patentenoorlog. De zaak dient in Californië. Vijf vragen. Wat houdt de zaak in? De smartphones en tablets van Samsung zouden volgens Apple opvallend veel lijken op hun gepatenteerde ontwerpen. Voor Apple is het duidelijk, de succesvolle iPhone en iPad zijn gekopieerd door Samsung. Apple eist een schadevergoeding van 2,5 miljard dollar, maar dat kan oplopen tot 7,5 miljard dollar. Pikant detail, Samsung is inmiddels de grootste verkoper van smartphones. Wat is het standpunt van Samsung? Het bedrijf Hamert erop dat het al heel lang telefoons maakt. Veel langer dan Apple. Apple had nooit telefoons kunnen maken... zonder de gepatenteerde technologie van Samsung. En dat die telefoons op elkaar lijken is geen toeval. Dat is een kwestie van natuurlijke evolutie, zegt Samsung. Direct nadat de Galaxy was geïntroduceerd... eiste Apple dat Samsung moest stoppen met het kopiëren van de iPhone. Samsung leek niet echt onder de indruk... De tablet die het bedrijf namelijk op de markt bracht... had wederom veel overeenkomsten met een Apple-product, namelijk de iPad. Is nu al in te schatten wie er gelijk heeft? We hebben een paar deskundigen op het gebied van recht en patent gevraagd... welke uitkomst zij verwachten bij deze rechtszaak. Dat blijkt lastig te voorspellen. De zaak is gewoon heel ingewikkeld. Mede door de vele patenten van zowel Apple als Samsung. De twee zien elkaar geregeld in een rechtbank. In tien landen hebben ze nu zo'n twintig rechtszaken tegen elkaar aangespannen. En al die rechtszaken gaan stuk voor stuk over patenten. Waarom zijn er zoveel patentrechtszaken? Er zijn de afgelopen jaren duizenden patenten afgegeven in de technologiesector. Te veel. Ook voor zaken waarvoor geen patent afgegeven had mogen worden. Een uitvinder krijgt met een patent voor een beperkte tijd het exclusieve recht op het uitbaten van zijn uitvinding. Ooit waren patenten bedoeld om uitvinders te stimuleren om te innoveren. Maar omdat al die patentrechtszaken tegenwoordig zoveel geld opslokken, zeggen kenners dat het juist innovatie in de weg staat. Hoe lang gaat de zaak duren? Ja, maanden. Zoals gezegd is het een ingewikkelde zaak... waarbij de jury zich moet buigen over vele, vele patentclaims. Geen loonsverhoging, maar een eenmalige bonus. En dat allemaal om de economie te redden. Het is dé oplossing, zeggen de werkgevers. En we gaan ze zo draadelijk spreken. Tamara Bruggemans bij de ANWB. Her en der vieletje. Ja, op de A2 op dit moment door een geschaarde auto met caravan. Uh, Den Bosch richting Eindhoven. Er staat tussen Bokstel Noord en Bokstel 4 kilometer file. En de rechterrijstrook is dicht. De Radio 1 Sportzomerbus. De Olympische Spelen zijn in Londen, maar in Nederland worden de nationale kampioenschappen gehouden. Daar gaat het om een plek over op de markt en wie eigenlijk het beste kan verkopen, dat is eigenlijk een beetje het nationale kampioenschap. Deborah, jij bent daar met je sportzomerbus. Hoe is het daar? Ik ben gearriveerd. Ja, het is een beetje winderig, maar een heel klein zonnetje begint door te breken. En dat is natuurlijk altijd heel erg prettig als je product aan de man moet brengen. Of aan de vrouw natuurlijk. Want als het een beetje regenachtig is, dan komen ze niet. Ik moet zeggen, het begint ook wel wat drukker te worden. hoor. Toen we aankwamen was het een beetje rustig. En kwam het maar mondjesmaat op gang. Maar inmiddels, ja, dat is eigenlijk niet te geloven. heeft zich een enorme groep verzameld rondom stand 4. Want het gaat hier nog niet om het NK, maar juist om de voorronde. Iedereen moet hier goed presteren. En punten halen om vervolgens eind september in Hardenberg dan weer echt mee te kunnen doen aan het NK. En de huidige Nederlands kampioene is mevrouw van der Ruit uit Capelle. Ja, en alsof het lot ermee speelt, beginnen ook de kerkklokken te luiden. Um, zij verkoopt vlekkenzeep. En um, ja, er staan hier, denk ik, nou, ik ga eens even tellen... een man of dertig voor haar kraam inmiddels al. En zij houdt haar verkooppraatje over de vlekkenzeep. En ik ga eens kijken of ik er wat van mee kan krijgen. Ik me een beetje door de mensen door. Ze maakt nu eigenlijk haar blouse ontzettend vies met roest. Om natuurlijk straks aan te tonen dat haar vlekkenzeep dat allemaal weer weg kan halen. En ik ben natuurlijk benieuwd of het gaat lukken. Eens kijken of ik wat van haar als je mee kan krijgen, ik ga er gewoon stiekem tussen staan. Het enige en wat ik eruit kan krijgen, dat wil ik jullie laten zien ook. Dat is de rotmoeite niet eens om naar huis te schrijven. Maar nou zit ik natuurlijk ook lekker met die vlek opgescheept, hè. Maar voordat ik hem er nou wel uit ga halen, heb ik iets veel belangrijkers. Want met een heel klein beetje fantasie van jullie... heb ik vandaag meegebracht mijn wolle trui en mijn wolle vest. Nou, die heeft ze niet allemaal bij zich, zeg maar wel draadjes van wol. En ook die gaat ze weer vies maken. Ja, en dan hopen dat het straks echt weer uitgaat, want ze ziet er eigenlijk niet uit, mag ik toch wel zeggen. Die witte blouse is helemaal bruin geworden. Ik ga toch eens even vragen aan de mensen waarom ze juist hier staan. Dag, goedemorgen. Goedemorgen. U eh, luistert naar de voormalig, of nou, naar, eigenlijk naar de huidige Nederlands kampioenen Vlekkenzeep. Ja, hoe vindt u dat? Ja, ik weet niet, ik kom net aanlopen, dus... Uh... Maar u ziet wat ze met haar blouse doet, hè? Denkt u echt dat het er weer uit gaat? Ah, ik denk wel, anders was ze niet geweest. zo nee, zoals bij net, anders was ze ook geen kampioen natuurlijk, hè? Kijkt u nu vaak naar mensen die dit soort producten staan te verkopen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik, ben, ik kom met vakantie, anders niet. Ah, gelooft u erin, overigens? Ja... Zou je straks kijken? Z zou u het kopen ook? Nee, nee, daar niet. Nee, waarom niet? Ja, dus, oh, dat weet ik niet. Toch het mooiste product dat er is. Wie heeft een vlek en het gaat er zo weer uit. En dat eigenlijk voor, voor een koopje. Want ze vragen niet heel erg veel voor, voor zo'n stukje zeep. Ja, maar zo'n grote vlek in mijn bloesje gooi ik hem weg. Ja, zo kan het ook natuurlijk. Geen vlekken zeep, maar gewoon in de prullenbak. Nou, terwijl mevrouw Van der Ruit... Uh, Druk bezig is nog met haar draadjes vies te maken. En ze pakt nu ook een beetje smeerolie en bloed. Loop ik even naar de buurman, want die verkoopt koperpoets. En juist die heeft het ontzettend rustig. Sterker nog, daar staat nog helemaal niemand. Ik ga eens even vragen hoe dat kan. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft het zo rustig en uw buurvrouw zo druk. Ja, maar ja, die schreeuwt. Ja, u zit hier nog heel rustig. Maar als u uw waar aan de man of vrouw wil brengen... dan, dan moet u toch een beetje ook, ook ja, uw verhaaltje klaar hebben. Ah, kijk, u laat het werk aan uw vrouw. Ja. Wat, wat, u, u doet mee aan de voorronde van het NK. Uh, staat u er goed voor? Uh, wij beginnen net. Oh, dus u heeft nog een heel lange weg te gaan. Heel lang. En wat hoopt u en hoeveel hoopt u eigenlijk vandaag te verkopen? Uh, nou, wij hopen normaal twee doosjes te verkopen, maar uh, het komt heel traag op gang hier. Het, het gaat langzaam, hè? Maar ik denk een beetje dat het door het weer komt. Nou, nee hoor. We hebben hier met slechte weer gestaan. Ja, u bent ervaren. Ik ben dat wat minder. Nou, heel veel succes vandaag. Succes met de koperpoets. En ik stap weer lekker even het zonnetje in van onder de parasol vandaan. En het, uh, ja, de voorronders van het NK zijn hier in volle gang. Ze strijden om de punten. De Sportzomerbus. Deborah Bleckenhorst. U hoort er later vanochtend uh, in de Sportzomer nog een keertje. Als het aan de werkgevers ligt, dan krijgt u volgend jaar een bonus. Werkgeversvereniging AWVN wil dat werkgevers volgend jaar eenmalig een bonus krijgen van maximaal 2% van het bruto jaarloon. Belastingvrij. Hans van der Steen is directeur arbeidsvoorwaardenbeleid bij AWVN. Goedemorgen. Goedemorgen. En waar zit het addertje? Nou, er zit helemaal geen addertje in. Kijk, we, we staan voor een grote creatieve vraag. We kunnen normaal lonen structureel blijven verhogen. Dan blijft er netto sowieso voor werknemers minder over. Maar dat betekent wel dat de loonkosten van bedrijven structureel onder druk staan. En waar we nou naar zoeken is een plan, een idee... om aan de ene kant die structurele loonkosten niet onnodig te laten stijgen... en aan de andere kant koopkrachtverlies voor werkenden, voor burgers... Niet onnodig onder druk te zetten. Ja, maar het dat... laatste is, nou, laat me zeggen, het lijkt op papier wel het geval te zijn... dat je geen koopkracht verliest, maar op den duur verlies je natuurlijk als werknemer wel koopkracht. Ja, het is ook niet de bedoeling om dit uh, vijf jaar achter elkaar te doen. Het is echt een onorthodoxe maatregel die bedoeld is voor de crisistijd... waar we helemaal nou, of je dat nou leuk of niet vindt, leuk vindt waar we in zitten. En dit is een mes wat aan twee kanten kan snijden. ...loonkosten structureel voor, voor bedrijven in controle houden... ...zodat ze ook tijdelijk even niet doorwerken op bijvoorbeeld pensioenkosten... ...en aan de andere kant toch een koopkrachtinjectie voor werknemers. En dat heeft vele voordelen. Dat zou het consumentenvertrouwen in de lift kunnen brengen. Yeah. Nou Werkgevers houden, zoals ik net zei, hun structurele loonkosten in controle. Uh, overheid en markt kunnen gelijk oplopen, dat is ook een voordeel. En wellicht leidt het ook tot minder uitkeringen of, of, en heel misschien ook tot minder gedwongen schuldsaneringen, om maar, maar eens wat te noemen. Maar het leidt ook tot lagere pensioenen. Ja, kijk, we hebben al een probleem met het financieren van pensioenen. Dus het is op zichzelf helemaal niet zo'n slecht idee om één, maximaal twee jaar uh, deze maatregel als neveneffect te laten hebben. Dat pensioenkosten ook niet verder doorstijgen. En het leidt natuurlijk ook op den duur tot lagere koopkracht, omdat je over die één, twee jaar geen structurele loonsverhoging krijgt. Ja, dat is de ruil. Hè. We zeggen, gaan we gaan één jaar, 2013 is het plan. Die structurele verhoging die gaan we eens eventjes uh, uh, op de parkeerplaats zetten. Maar er komt wel iets voor in de, in de, in de plaats. En dat is een behoorlijke netto-uitkering. En natuurlijk is die eenmalig. Maar met eenmalig geld kan je ook boodschappen doen naar de bakker. En met eenmalig geld moet je ook belasting betalen. Um, dat wordt meestal fors weggeheven, toch? Nou ja, maar de bedoeling is om deze uitkering fiscaal vrij te maken voor werknemers. Ja, oké. Okay, maar dat moet de politiek dan regelen? Ja, nou dat is, dat is ook de essentie van het plan. Kijk, uh, we kunnen als werkgevers en werknemers aan CEO-tafels doormodderen. We kunnen ook proberen dit plan uit te werken. En daar hebben we de overheid natuurlijk bij nodig. En de overheid kan zeggen, ja aan de ene kant, dan derf ik inkomsten uit uh, hogere loonbelasting. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje een rare redenering. Want uh, als je die koopkrachtinjectie zou doen, uh, en dat zou leiden, en daar hebben wij vertrouwen in, tot, uh, tot meer consumeren. Ja, dan komt er een deel bijvoorbeeld via hogere btw weer in de portemonnee van de overheid terug. Ja. Dus onze bedoeling is om deze business case naast met elkaar door te rekenen. Ja. Is het pleidooi trouwens uh, breed gedragen onder werkgevers? Nou ja, natuurlijk hebben we dat gesondeerd in ons eigen netwerk. En wij zoeken natuurlijk al heel lang, en dat heeft te maken met die crisis, naar wat wij dan in onze nota's noemen creatief loonbeleid. En uh, de rode draad is dat we heel voorzichtig zijn met ouderwetse structurele verhogingen en dat we een alternatieve zoeken. Maar ah, ja. dat kan ook op andere manieren. Maar dit is een idee wat we eraan toevoegen. Het nee, dat, dat, dat is ook goed om dat op dit moment te doen. Want we zitten in de aanloop naar de verkiezingen. En nu kunnen we uh, uh, mogelijk de overheid nog zo ver brengen om daar serieus over te gaan nadenken. Ja, dan moet, hebben we nog één partij die we nog niet besproken hebben. Niet onbelangrijk in dit verband. De vakbonden. Die staan niet te springen. Nee, die staan niet te springen. Uh, uh, en dat is wel een beetje jammer. En, uh, maar ik heb nog wel de overtuiging dat we met kracht van argumenten toch nog een hele en te goede richting op kunnen. Want nogmaals, het is kiezen. Kijk, als we dat niet doen, ja, dan blijft het vechten om een hele bescheiden structurele loonsverhoging... waar net al minder van overblijft. En waarom zouden we nou niet eens out of the box denken en proberen om iets creatiefs te verzinnen... speciaal in de crisistijd en nogmaals niet met de bedoeling om het instituut structurele loonsverhogingen uh, de das om te doen... Maar wel bedoeld als een tijdelijke maatregel om ja, die koopkracht weer een beetje in de lift te krijgen. Ik begrijp het plan. Meneer Van der Steen, ik dank u wel. Graag gedaan. En enorme tekst, kaleidoscopio was dat. We gaan het hebben nog even over Roemenië. Want in Roemenië heeft president Basescu een slag gewonnen... in zijn machtsstrijd met premier Victor Ponta. Het referendum gisteren over het functioneren van de president... dat is ongeldig verklaard. Er kwamen namelijk niet genoeg mensen stemmen. En de president die mag dus blijven. Correspondent David-Jan Gotwa legt uit... dat het vooraf moeilijk te peilen zou zijn. Was hoe de opkomst zou zijn. Het was helemaal niet zo, zo duidelijk hoor, van tevoren of inderdaad de helft van de kiezers uh, op, zou komen, op, op zou komen dagen. De president Bassescu, die was geschorst overigens al door het parlement, had wel opgeroepen om niet te gaan stemmen. En daardoor dus dat referendum ongeldig te, te laten verklaren. Nou, dat is inderdaad niet gebeurd. Minder dan de helft is, uh, is gekomen. Ik geloof eerlijk gezegd niet dat dat nou zoveel te maken heeft met de oproep van, uh, van Bassescu om niet te komen. Maar veel meer uh, vanwege de desinteresse van de, van de, van de, van de Roemeense.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 Ja, nou ja, wat er nu ge gaat gebeuren is dat uh, de president dus gewoon blijft zitten, hoogstwaarschijnlijk. En dat nog wel twee jaar, tot 2014 loopt zijn termijn. Nou, in de tussentijd zal uh, de strijd met de regering en de regerende partij van, uh, van Victor Ponta gewoon doorgaan. Er zijn uh, later dit jaar parlementsverkiezingen, dus alweer een politieke strijd. En in die periode gaat er waarschijnlijk ook weer niet zo gek veel gebeuren wat het land moet bezuinigen. Nou, dat gaat geen regering natuurlijk doen, net voor parlementsverkiezingen. Dus ja, de... de, de... Roemenië staat een beetje stil en uh, de Roemenen die schieten daar allemaal niks mee op. Nee, En Europa maakt zich grote zorgen. Angela Merkel heeft uh, de zorg al uitge, uh, uitgesproken. Ik zou bijna zeggen, hoe moet het verder met Roemenië? Nou, het is, uh, dat is inderdaad nog niet zo makkelijk. Hè? Buiten het feit dat, dat, dat Brussel en de EU-lidstaten met grote zorg kijken inderdaad naar wat er in Roemenië gebeurt... is er ook sprake van onderhandelingen met het IMF over een lening... die uh, Roemenië hard nodig heeft om de economie weer een klein beetje op orde te krijgen... Uh, die onderhandelingen ja, die gaan ook nergens naartoe... zolang uh, uh, de Roemenië zo politiek verdeeld is als het nu is. En wat ik net zei, er zijn uh, later dit jaar verkiezingen. Het IMF eist... ...ingrepen die niet populair zijn, bijvoorbeeld bezuinigingen op pensioenen... ...op ambtenaren, salarissen en dat soort dingen. Nou, dat zal er voor die verkiezingen waarschijnlijk niet van komen. Waardoor die lening dus ook wordt, uh, wordt uitgesteld. En uh, Roemenië voorlopig nog wel even in de slechte situatie blijft zitten waarin het nu, waarin het nu zit. David-Jan, Godfra was dat. Gaan we naar Ellie Pelly, oftewel naar Felix Dus Londen. Wat gaan jullie doen, Felix? Goedemorgen. Nou, we gaan uh, allerlei sporten volgen natuurlijk. Dit, dit, dit kan niet op. Er wordt, elke dag wordt hier wel wat gedaan. Uh, schieten komt aan bod, roeien is er... Handboogschieten, schieten, uh, kortom, er wordt geknald en er wordt gevuurd. En er wordt ook met de peddel uh, uh, bewogen om maar vooruit te komen. Judo op de mat, wel eens gehoord van Dex Aalmond. Ja, ja, ja, ja, zeker, ja, zeker. Dus ik, ik ben heel benieuwd Kans wat hebben. deze ochtend ons gaat brengen... en of het ons verder brengt uh, op het Olympisch podium. Want het was natuurlijk fantastisch wat er gisteren gebeurde met Marianne Vos. Nog meer goud, wie weet. Felix en Willemijn, gouden duo. Dat zo. De Oranje Soap in de Radio 1 Sportzomer. Aan de Maarsenfeest plassen. Ja, maar oh, ja, maar wel. We hebben het allemaal zin. Iedere werkdag rond 10 voor half elf vanaf de camping in Maarsen. Ik kwam naar thuis, toen het was het 36 Ja. Yeah. Vraag jij Joop? Ja. ja. Goed zo. Klaar verstoef? Ja. Nee, schappers. Luister elke dag, s ochtends, rond 10 voor half elf. De oranje zo. <laughs>